Twee uur remonteree met het NOS-journaal. In een groot deel van het land zorgt ijzel voor grote overlast. En ook is het op veel plaatsen erg mistig. De problemen zijn het grootst in het westen... maar ook in andere delen van het land kan het spekglad zijn of worden. Rijkswaterstaat en de ANWB roepen automobilisten op om niet de weg op te gaan. Op de snelwegen zijn vele tientallen ongelukken gebeurd. Daarbij zijn ook gewonden gevallen. Meldingen over doden zijn er voor zover bekend niet. Rond 12 uur was een flink aantal wegen afgesloten, maar inmiddels lijken de ergste problemen voorbij. Op een aantal snelwegen mag maar 50 km per uur worden gereden en de politie laat met klem aan om niet onnodig van weghelft te wisselen. De gladheid is het ergst op de snelwegen die met zoap zijn bedekt. Of de problemen voor de ochtendspits voorbij zijn, is onduidelijk. Het staat vast dat de gladheid het grootste deel van de nacht zal aanhouden. Een meerderheid van het Griekse parlement heeft ingestemd met nieuwe ingrijpende bezuinigingen en hervormingen. Die waren vereist voor nieuwe leningen van de Europese Unie en het IMF. Parlementsleden debatteerden urenlang over de voorstellen. En de voorzitter moest verschillende keren ingrijpen bij scheldpartijen en beledigingen. Het land moet 3,3 miljard euro snijden in lonen, pensioenen en banen. Zo'n 150.000 ambtenaren zouden hun banen de komende jaren verliezen. Europese ministers van Financiën beslissen woensdag over het hulppakket. Inwoners van de Oostenrijkse gemeente Kveul hebben via een referendum voorkomen dat er een enorme boeddhistische tempel wordt gebouwd. De tempel moest volgens de initiatiefnemers de grootste van Europa worden. Het gebouw had een hoogte moeten krijgen van 30 meter. Rond de tempel zouden gebouwen voor monniken moeten komen. Het plan voorzag in zo'n 5000 bezoekers per jaar. Maar 67% van de kiezers zei nee tegen het plan. Het referendum is bindend omdat meer dan 50% van de kiesgerechtigden zijn stem heeft uitgebracht. Het verzet kwam met name uit katholieke kringen en van de nationalistische partij FPE. En dan het weer in bijna het hele land IJssel... waardoor het op veel plaatsen glad kan zijn. Ook is er op veel plaatsen mist. Minima tussen min 5 en plus 1. Overdag eerst droog, later regen of sneeuw... en de middagtemperatuur tussen de 2 en de 5 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er verkeersinformatie. Op de A6 Muiden richting Lelystad bij Muidenberg... door een ongeluk een omleiding verkeer richting Lelystad wordt omgeleid voor Amersfoort A1-A27. A13 Rotterdam richting Den Haag bij het knooppunt Kleinpolderplein... door een een omleiding... A6 Muiden richting Lelystad tussen Almere Stad west en Almere Haven, 2 kilometer vielen door een ongeluk. A6 Muiden richting Lelystad tussen Almere Haven en Almere Stad, Daar is het dicht door een ongeluk. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Woerden. file van 3 kilometer. De A12 richting Den Haag, Utrecht richting Den Haag. Tussen het knooppunt klausplein Den Haag-Maliveld. Daar is het nog dicht door een ongeluk. En op de A13 Rotterdam richting Den Haag... tussen het knooppunt Kleinpolderplein en het knooppunt Iepenberg. Ook daar is de weg nog dicht door een ongeluk. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Wat een sfeer hè, op dat ijs de afgelopen dagen. Fantastisch. Maar weet je wat mij wel opviel? Dat het allemaal zo wit was. En je zag nauwelijks allochtoniërs. Dat vond ik wel jammer, die scheiding. En ik heb mijn best gedaan, hoor. Ik heb mijn Turkse buurman Ergun heb ik nog aangeboden om, om, om schaatsles te geven achter een stoel. Nou, hij moest er niks van hebben. Nou ja... Maar wel heel veel ouderen op de schaat zag ik. Ja, dat, dat was nog wel één wanklank bij die verdere lieve sfeer alom. Ik zag een oudere man met een hele lange baard. en die stond zich vreselijk uit te sloven op dat ijs. pirouettes, euh, zijn benen alle kanten op. Maar in één botst hij toen keihard tegen me op. en grijpt hij mij daarbij heel hard in mijn borsten. Dus ja, ik duw hem meteen met geweld van me af. en hij klapt zo met zijn kop op het ijs. Nou ja, hij was niet dood, hoor. Het viel mee. Maar ik ken soms mijn eigen kracht niet, hè? Maar ja, ik eet op het ogenblik ook zo stevig, hè. Met die kous, worst, spek en dergelijke. Jammer trouwens, van die Whitney Houston, hè. Had die maar wat meer gegeten met haar anorexia. Ja, dunnere dames, eet nou maar goed hoor. Lekker vet en veel. Hè? Dan heb je het niet zo gauw koud. En dan kun je ook beter van je afbaten met lastige kerels. Ja, ik weet het wel. De helft van de Hollanders is te dik. Maar vet maakt wel vrolijk. Hè? En al die magere depressievelingen, daar schiet je ook niks mee op. Maar even op naar de kwakkelweek. Hè? We hebben het fijn gehad. En voordat je het weet is het weer zomer. En dan kan je weer zwemmen. Doei, doei. Ja. Oh, welkom, welkom, lieve luisteraars. Ja, Groentevrouw, hè, maakt de nacht toch weer goed. Dankjewel, Anne Dodeman. En kijk op haar website, groentevrouw.com. Uh, Daar ben je ook uh, niet zo snel mee klaar. Goed, uh, ik zou een gast hebben vannacht, Anneke van Giersbergen. Maar eerst kreeg ik al een mailtje. Nou, als er op stedentocht gereden wordt, dan uh, een je programma. En... Ik was zelf ook kwakkelig, dus ik dacht, weet je wat, ik, ik verzet Anneke een tijdje. Dus die, die, is, die komt volgende maand. En dan zit ik hier gewoon uh, alleen met, uh, met Jimmy. Uh, Jimmy zit achter de knoppen, Jimmy van Beek. En uh, Francis broekhuis en uh, Vincent Kromi doen de regie. Dus we zit hier, ik zit hier met drie boys, heel gezellig. Voor u. Uh, ik ben zelf een beetje ziekerig, maar we gaan er een mooie uitzending van maken. Goed, uh, wat heb ik allemaal weer bij elkaar gesprokkeld? Uh, nou, komende nacht, uh, van de 13e op de 14e, is het uh, precies 87 jaar geleden dat Dresden gebombardeerd werd. God, uh, lange tijd als de mooiste stad van Duitsland. Hè? En dat gebeurde op de laatste avond van het carnaval. Vaste avond in 1945. Hè? Ik las het stenen bruids bruidsbed van Harry Mullus en uh, Slotterhouse 5 van Koert Vonnegut. Maar ik uh, moet je zeggen. Door deze radiodocumentaire, die is van Theo Uitenbogaard gemaakt in 1985 voor de VPRO. Bijzonder bijzondere is, is dat hij daarin nog levende ooggetuigen aan het woord uh, laat. Nou ja, dan komt die vreedheid van die bommentapijt op een, een rode kruisstad. En het is vlak aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat komt dan pas echt binnen. Vandaar dat we hem nog een keertje uitzenden. Nou, uh, we blijven bij oorlog. Maar ja, dan eentje eerder. Dat is de Eerste Wereldoorlog. Uh, Vlaamse tekenaar Ivan Petrus... Adriaansens, Die is daar behoorlijk door gefascineerd. Hij tekent er al eerder boeken over vol. en Zijn laatste titel is uh, Afspraak in Nieuwpoort. Dat is net uit. En dan plakt hij met fictie een aantal historische figuren aan elkaar. Goed. Uh, DVD's die de moeite waard zijn heb ik gezien. Uh, Pierre Bokma, die schittert in de film Slavkrankheid... Woody Allen's Midnight in Paris. Nou, bij mij thuis is dat uh, echt helemaal een, een hit. Maar ik vond er zelf niet zo heel veel naam. Maar goed. En dan uh, zo'n klassieker die voor een lange avond op de bank... een hele lange avond, het is vijf uur... Novacento van Bernardo Bertolucci... is heruitgebracht. Ik vond het heerlijk om hem weer eens te zien. Nou, verder heb ik natuurlijk weer een vers mysterie van Emily. Jan laat mij nooit zitten. Uh, niet te missen plaat van Rex van Beuningen, track tracers... en verse berichten uit Cuba van uh, Ariette Sanders. Die is momenteel begonnen aan een studie Spaans aan de universiteit daar. Nou, maakt ook weer van alles mee. Ze is vooral verheugd als... ze als, Wat had ze nou? Ze had uh, bruin brood kunnen krijgen. Nou, dat is allemaal... Goed. Straks meer. Uh, tot slot de website, uh, www.adelinevanlier.nl. Kun je als podcast terugluisteren, kun je abonneren. Je kunt mailen naar het hetgoedeleven.nl. Je kunt me bevrienden op Facebook. Ik probeer dat dan uh, daar snel ook allemaal te posten wat we doen. Adeline van Lier gewoon dus. Hè? Nou, dan, hoor, dan hoor je alles uh, rond het programma direct. Wuthering Heights, woeste hoogte van Emily Bronte... Nou, ik las het voor mijn lijst Engels toen ik, nou, ik denk, een jaar of 17 was. Ik vond het heerlijk. Want ik dacht, ja, dat is nou eigenlijk een literaire boeketreeks. Ja, toch? Een deeltje uit een de literaire boeketreeks. Want uh, hij loopt slecht af. Dat idee voor kunst heb ik toen heel lang gehouden. Hè? Het mag vooral niet goed aflopen. Enfin, we zijn nu uh, ruim 160 jaar verder. En uh, ik was benieuwd wat deze passionele roman uit 1847... Uh, mij nu nog zou doen. De regisseur Floor Huigen van Theater op Artemis die vroeg aan de Jeroen Olieslager... om deze klassieker voor toneel te bewerken. En toegankelijk te maken voor een publiek van 13 jaar en ouder. Daar zijn ze fantastisch in geslaagd. Hè? Want als je, Zoals je crossover literatuur hebt, bestaat het ook in theater. Moest de hoogte, rusteloze zielen. Dat werd de voorstelling. Première was al in 2009... En in 2010 werd het uh, terecht bekroond met nou, zowel een zilver als een gouden krekel, beste jeugdtheatervoorstelling. Twee weken geleden stond de voorstelling in New York. En daar was men zeer enthousiast. Echt, het werd de hoogte ingeschreven. Het enige minpunt daar, uh, zeiden de critici, was dat, er, dat het maar zo weinig speelde. Kan je nagaan. Nou, ik vind dat helemaal dubbelknap. Dat je als Nederlands gezelschap een klassieker uit het Engels taalgebied uh, fantastisch brengt. Dat is dus dubbel lof aan Olieslager en de vertaal Sarina Vergano. Goed, Olieslager, die concentreerde zich op de driehoeksverhouding waar Woeste Hoogte natuurlijk om draait. He, de passionele liefde van Cathy voor zowel de wilde en spannende Heathcliff, die zich in de natuur het meest op zijn plaats voelt. En haar meer rationele liefde voor de gecultiveerde Edgar, die met al zijn geld, boeken en verfijnde manieren totaal de andere kant vertegenwoordigt, natuurlijk. Nou, verder heb je ook natuurlijk nog Cathy's broer Patrick. En uh, ja, heel hecht als kinderen, hè, bevriend met elkaar. En dan komt Heathcliff in hun leven. En dan zijn ze alle drie nog kinderen. Jullie vader vond deze arme jongen op straat. Heathcliff heet hij. Ja, en verder weet niemand iets over hem. Hij lag daar vuil en ellendig en niemand was om hem bekommerd. Maar in zijn opperste goedheid heeft jullie vader besloten om hem mee naar huis te nemen. Heathcliff, dit zijn jouw nieuwe broer en zus. Broer? Wat bedoel je broer? We hebben geen broer. We hebben al een broer. Mijn vader is compleet gek geworden. Ik waarschuw je, jongetje. Hij stinkt. Huh? Ja, dat is waar. Zijn stank rijdt naar de hemel. Hij moet gewassen worden. Ik ga het bad voor hem laten vollopen en dan krijgt hij nette kleren aan. Ik kijk wel even in jouw kast, Patrick. Wat mijn kleren aan dat lijf? Ben jij wel gek geworden of zo? Dat is de wil van jullie vader. Oh fijn hoor, wat is dat voor een vader Komt eigenlijk terug met uw schat. Ik heb je gewaarschuwd. Oh, hoe durft u mijn broer te slaan? Ik ga dat bad laten volopen. Wees niet voor hem. Hm? Godverdomme. Door die niet Dat is toch geen mens? dat daar. Nee. Laat staan mijn broer. Het is meer een... Een wat? Een hond? Een hond? Een hond, een hond die dient getraind te worden. Absoluut! Dat is een gemene hond. Een halve wolf waar wij een braaf dier van zullen maken. Hé, hey, hé. Hey. Ik heb nog wel ergens een riem liggen. Een hondenriem? zakken met even pakken. Ben je zo terug? Red je het even alleen met die stinkels? Je weet toch, ik heb een hart voor dieren. En alle dieren zijn dol op mij. Hoe vals ook! Ben je zo terug? Oké. Okay. Ik heb nog nooit zo'n grote hond gehad. En jij waarschijnlijk nog nooit. Een meesteres, zoals ik. Wij zullen het goed met elkaar kunnen vinden, hond. Niet meteen licht, nee. Jouw wil zal moeten worden gebroken. En jij zal moeten leren wie hier de baas is. Want zo gaat het tussen mens en dier, hond. Het gaat al even zo. Waarom blaf je niet? Je hoort toch wel dat ik tegen jou bezig ben, of niet? Laat eens zien wat voor een stoere hond je bent. Dat is... <treeks> Ja, zo hé, staat die Patrick daar toch die Heathcliff af te rossen? En Cathy, ja, die deed er niets tegenin. Sterker nog, ze deed gewoon mee. Maar de vonk heeft al tussen die twee geketst en ze zoekt hem op. En heel lang heeft hij dan geen antwoord op haar vragen, tot hij wel moet. Jij bent boos. Ja, jij bent boos op mij en op iedereen. Het is terecht. Ik schaam me. Yes, schaamt ja. ja, dat vind jij leuk, maar ik meen het. Ik meen het. Ik voel grote schaamte. Zeg je dat netjes? Schaamte. Schaamte. Wat is, wat is dat voor een woord, schaamte? <tus> jij gebruikt woorden die je niet kan proeven. Wat voor kleur heeft schaamte? Hm? Stinkt schaamte, net zoals ik. Je weet het niet, hè? Nee, je weet niks. Je praat maar. Ik probeer het goed te maken. Fijn. En het laat jou koud. Ja, wat moet ik met jouw schaamte? Beleefde mensen aanvaarden schaamte. Dus als de een zich schaamt, zegt de ander... Oh, maar dat hoeft helemaal niet. Nee. Nee. Dan wil ik tegen jou zeggen... Oh, maar dat hoeft helemaal niet. Is dat het? Ja. Als het niet hoeft, waarom zeg je het dan? Zo hoort het. Wat een onzin. Voor mij hoeft het niet. Dag. Ga maar. We. Weet je, eigenlijk al onbeschoft, je bent. Zo waarnoet je dame toch niet? Waarom ben je dan nog steeds zo boos op mij? Wat weet jij nou van boosheid? Jij weet, jij weet helemaal niet wie ik ben. Maar waarom wil je niet weten wie ik ben? Omdat ik weet wie jij bent. Wij delen iets samen. Ik ken jou. Mooi hoe die spelende kinderen, die Kathy en Patrick... nu met Heathcliff erbij, opgroeien. He, je ziet ze opgroeien tot adolescenten. En die Patrick zal zijn jaloezie nooit overwinnen. Jaloers op de plek die Heathcliff vanaf nu inneemt... in het hart van zijn zusje Kathy. Nou, op een toneel vol houten vlonders en een gordijn dat heel mooi kan wapperen. Als die twee heel grote windmachines, links en rechts op het podium, een enorme natuurkracht nabootsen. Nou, dan geloof je in die passionele liefde tussen Cathy en Heathcliff. Twee bosgeesten, zater en nimf. En de tarot van de natuur nou, die zegt dat Heathcliff uiteindelijk voor Cathy zal zorgen. En Cathy klamp zich vast aan die magische belofte. Ja, want ook die andere kant trekt, hè? Noem het hart en hoofd. Moet ze daartussen kiezen? Na nou, Nellie, de huishoudster, die ze wat uh, zowel als voetvegen als intieme praatpaal gebruikt wordt, vertrouwt ze het volgende toe. Heathcliff is een dier en niemand zou het begrijpen. Het zou echt een vernedering zijn om met hem te trouwen, Nelly. Al die dingen die hij met mij heeft gedaan, al die verhalen die hij mij heeft verteld. Hij, en ik op de heide, het is al... Onze zielen zijn dezelfde. Onze zielen zijn dezelfde. En die van Edgar die is anders. De ziel van Edgar die verschilt van die van Heathcliff... ...als een, als een, een manestraal verschilt van bliksem en vuur. En nu probeer ik mezelf wijs te maken dat Heathcliff niet weet wat verliefdheid is. Dat zou toch kunnen. Natuurlijk weet hij dat. Nee, ik moet... Ik moet Edgar... Laat inzien dat ik niet zonder Heathcliff kan. Ik moet ervoor zorgen dat Heathcliff niks te kort komt. Oh. Daar zorgt er... niet? komt. Nee, daar zorgt Heathcliff zelf wel voor. En Edgar die zal dat nooit begrijpen. Maar het is toch heel eenvoudig, Nelly? Het is gewoon heel eenvoudig. Kijk, mijn liefde voor Edgar is als de blaadjes aan een boom. doorheen alle veranderlijke seizoenen, dat voel ik. En mijn liefde voor Heathcliff... Is als een eeuwige rots onder die boom, dat voel ik ook. Dat is mijn geheim. Ik ben Heathcliff. Ik ben Heathcliff. Hij is altijd in mijn gedachten. En niet als een genoegen, want dan ben ik ook niet altijd voor mezelf, Nelly, maar als mijn eigen wezen. Zo, en dat ga jij voor mij bewaren. Kijk mij aan en beloof het. Kijk mij aan en beloof het. Ik kan dat niet beloven. Kies... Dat is mijn raad. Kies en leg u neer bij uw keuze. Hij had gezegd dat hij voor mij kon zorgen, maar dat kan hij helemaal niet. En Edgar kan het wel. Zonder hier ben ik toch zelf helemaal niks, Nelly. Ik moet het hem laten begrijpen. Ik ga het hen allebei laten begrijpen. Allebei? Ja. Ketty. Ketty. Ja, ze kan niet kiezen, ze wil niet kiezen. Ja, zoveel is duidelijk. Waarom kan het ook niet allebei? Nou, roep maar wat. Ik laat u nog horen hoe het verder gaat. Cathy kiest voor Edgar, voor zekerheid en status... en Heathcliff die vertrekt. Keert keer drie jaar later terug, stukken rijker dan die Edgar. En hij wil wraak. Hij trouwt de zus van Edgar, op wie Patrick al jaren een oogje heeft... en maakt haar diep ongelukkig. En Kathy? Ja, haar hart is ook gebroken. Ze komt haar bed niet meer uit. Heathcliff zoekt haar op haar sterfbed nog eens op. Jouw duivelse egoïsme zal mij doen kronkelen als jij al lang een vrede. lekker veilig in je graf ligt. Ik zal nooit een welig graf hebben. Oh. Stop met spelen. Ja. Stop, vergeef me gewoon en kom hier. Niet. Ik wil gewoon dat je hier komt. Hoe kun je nu denken dat ik op dit moment een spel speel? Hoe kun je dat nu denken? Kom. Kom. En zelfs nu wil hij zich niet laten kennen. Sst. Maar het maakt toch niet uit? Het maakt toch niet uit? Hè, Is mijn Heathcliff niet meer? Nee, want van de echte blijf ik houden. En die neem ik mee naar mijn graf. De echte Heathcliff heeft ooit. Als de toekomst voorspelt en ik ben zo moe. Ik ben zo moe om opgesloten te zitten in die vervloekte gevangenis. En ik wil hier weg. Ik wil vrij zijn. Ik wil hier weg. Waarom? Ket, waarom heb jij je eigen hart verraden? Jas. Yes. Ja, jang nu maar. Jij hield van mij, Kef, niet. Jij hield van mij en toch door jij niet kiezen of wel! Jij hebt mij verlaten, dat is de waarheid. Jij hebt... Jij hebt de toekomst die ik ooit zo goed voor ons zag, die heb jij bedrogen, Ketty. Je moet stoppen, stop met spelen. Nee, jij moet stoppen met spelen! Jij ging voor mij, sorry! Ik met... wil eindelijk voor mijn Jij moet stoppen met spelen, Kef. Stop met spelen en vergeef mij, alsjeblieft. <laughs> nee! Nee! <laughs> oh, nee. <laughs> Handen af van mij. vrouw. Ja. Ah, net te laat, Idiot! Net te laat, Idiot! Zet me de poten van mijn Niet voor mij! Het <laughs> is voor mij, ze is altijd voor mij geweest! Nee! Zes, ja. Ja. Hey. Zij, zij heeft gelogen tot op het eind, Nelly. Mm. Hij eeuwige angst was een vergif. En jij die alles onthoudt en iedereen beloert. Nelly, ik hoop dat zij nooit rust zal vinden. Ja, ja. Hoor je dat? Ik hoop dat zij... Ik hoop dat zij mij gek maakt, zolang ik leef. En <laughs> zij is mijn leven. Ik had toch niet zonder haar... Ik kan toch niet leven zonder mijn toekomst, zonder mijn ziel? Je weet wat je zegt. Jij hebt me gehoord, Hex. Zo'n wens, die wordt onmiddellijk vervuld. Nou, en spoken zal ze. Ik vond het werkelijk eh, waar een hele bijzonder prachtige voorstelling. Ik zag de voorstelling ruim twee jaar geleden, maar hij zit nu nog op mijn netvlies... Mijn dochter was toen 12,5 en ze heeft zo hard genoten. Zij vond die Heathcliff ook reuze spannend. Een voorstelling die haar echt warm maakte voor toneel, begrijp je? Nou, gaat dat zien. Nu dus in reprise, woeste hoogte, rusteloze zielen. Dwars door het land tot en met 3 maart. En uh, ja, dat meisje die Cathy speelt, dat is Alejandra Teus, een Vlaamse actrice. Ik vind het een heel groot talent. Nou, nu, nu dat lied dus, hè, uit 1978, van die vrouw met die stem. Ja, uh, als er al enig moment in mijn leven is dat ik deze plaats zou moeten draaien... dan is het nu toch echt wel, ja, want die gaat over Wuthering Heights... en Cathy en haar Heathcliff. Nou, een je dan. Het was wel heel kort, maar ik vond het toch eigenlijk wel weer lang genoeg. Uh, zelf benoemd popmuziekkenner Rex van Beuningen... die is weer op de muzikale speurtocht geweest. En ja, en Rex zou Rex niet zijn als hij niet doorgaat met zoeken tot aan het gaatje. En u weet het, hè, dat ligt bij hem ongeveer midden in een vinylplaatje. Arme plaatjes. Als hij het kan vinden. Jan Eemhuis spraakt met hem. Een hele goede morgen... Uh, Riks van Beuningen. En een hele goede morgen, Jan Eemans. Wat ik als zo leuk vind met, met uh, jouw uh, muzikale uh, reizen... is dat we over de hele wereld heen gesleurd worden. Dat klopt. Ik ben in Parijs geweest, in Brussel, in Leuk, maar ook op Hawaii. En in Emmen. Niet te vergeten, Emmen. Schitterend. En ook in Emmer en Barge Kompaskum. En Meppel. Laten we het niet over Meppel hebben. We, ja, waarom niet? Hawaii. Oh, uh, nou, ja... Er zijn nare herinneringen aan. Wat is er in Maple gebeurd? Um, uh, iets wat het... Dacht. We gaan naar Hawaii. <laughs> Zo is dat. Ik wou gaan met je naar Hawaii... in plaats van in Meppel. Houd het op, man. Zo, even uh, de boel rechts staat hier. Ik wou het met jou over Hawaii-muziek hebben. Ik wou je... En aan, aan de hand van een Amerikaanse stijlgitarist. zijn naam is Jerry Bird. Jerry Bird. En hij speelde... Hawaiiaanse muziek? Ja, hij was helemaal into de stielgitaar. En de stielgitaar, anders dan de gewone gitaar, Jan Emans, spelen wij met één vinger. En dat is namelijk de ijzeren vinger. En die had Jerry. Ja, die had er meerdere, maar hij speelde dan op één ijzeren vinger. De stiel. Over, en dat is een soort glijdend gebaar over de snaren. In plaats van dat je maar gewoon in die fratjes doet, is het een glijdende, dan krijg je dat Ja, we hebben het over zo'n strijkplank, zeg maar, hè? Ja, inderdaad, zo kan je, uh, of een zingende broodmolen, ik weet niet hoe die altijd wordt genoemd. Ik weet van jou, Rex, dat je er thuis eentje hebt staan, hè? Ja, zeker wel. Speel je er wel eens op? Ja, maar niet zo goed als jij, hè? Oké. Okay. Ja, nee, ik, kan, ik, ik ben zelf ook redelijk muzikaal. Maar Jerry Beurt, dat is, uh, dat is de, grote, de grote man. Hij is de man die vroeger met Hank Williams, onder andere, en Patsy Klein, heeft gespeeld in de country -museum. Want de country muziek is ook veel steelgitaar terechtgekomen. Overigens ook in de blues, maar daar hebben we het nu even niet over. We gaan richting Hawaii. De man heeft mensen Hawaii steelgitaar lesgegeven. Ik noem een paar namen. Jerry Garcia. Jerry Garcia van The Grateful Dead. Ja, dat weet ik dan weer. Ja, ik geloof niet dat je daar veel Hawaii invloeden hoort. Maar hij heeft ze steelgitaar En Jimmy Van, de broer van Stevie Ray. Stevie Ray, die uh, bij een tragisch helikopterongeluk... om het leven is gekomen. Dat klopt. Daar gaan we het een andere keer over hebben. Die heb je ook gekend, hè, Stiverey, goede vriend van me. Ja, fijn dat je het nog even aanstipte. Ja, dan moeten we eventjes even een moment stilte in acht nemen, vind ik. Afijn, ah, hoe klonk die Jerry eigenlijk? Nou, ik zal je een klein stukje laten horen als een voorproefje. Ja? Schitterend gewoon echt. Mooi. mooi, Wat een klasse dit nummer helemaal horen? Niet? Nee. Waarom niet? Ja, dit nummer heet eigenlijk... Dit heet Panhandelswing, hè? Panhandel is de... de, de, de staat texas hè? noemen ze het de Panhandel. Panhandel, Panhandel, de Panhandel. Dat noemen ze Texas. En daarom... In deze mu muziek kwam ook voornamelijk ook wel... Ook in Texas voor... Ja, ik snap er helemaal niks van, maar dat geeft niet. Uh, Rex. Ja. Laten we naar een nummer gaan... wat we vanavond de luisteraars willen voorschotelen. Wat denk je ervan? Nou, Hoe heet het? Steel Guitar rag. Ik zou zeggen, zet hem op. Ja? En, uh, ben je terwijl, je, terwijl je dat doet... waarom juist dit nummer van Jerry? Enfin, dat is, sommige dingen zijn niet te verklaren, Jan. Het heeft een swing, het heeft een souplesse. Het is een heerlijk nummer. Luistert u ernaar. Geniet. Steel guitar rack van Jerry Bird. Nou, voor mij weer een ontdekking. Dankjewel, Rex. En dankjewel, Jan. Goed, we gaan het mysterie van Emily spelen. Jan, uh, we weer een mooie tekst gaan. Dan moeten we hem even bij zoeken. Oké, okay. en u moet raden over wie of wat het gaat. Hè. En dan kunt u knijpkatten winnen. En u krijgt ook een boekje bij uh, van uh, Charles van den Broek. Die heeft um, uh, een aantal liedjes van uh, Cornelis Vreeswijk uh, verstript. Zal ik maar zeggen. En het is uh, hoeveel jaar geleden? Ik geloof, uh, nou, het is 28 jaar geleden dit jaar dat hij overleden is. Hij was groter in Zweden dan hier. Ik vind het een, een super muzikant. Oeh, daar ga ik koptelefoon. Uh, ik zou zeggen, zullen we gewoon beginnen hè, met het eerste fragment. Ja. In het woord typetje hebben we door die verkleining... jammer genoeg al een soort van dédain ingebouwd. Typetje. Iemand doet een dingetje. Iemand doet een beetje melig een bepaald soort mens na... Als iemand wel eens een beetje hapert bij het spreken, dan wordt dat door de typetjesmaker veranderd in onverstaanbaar gestotter. Dat is dus lachen. Inderdaad. De laatste jaren zijn typetjes alleen maar een visuele truc. Hé, hey, hij zei lijkt sprekend. Tekst is verder niet belangrijk. Als het maar een beetje lijkt. We zouden wat zuiniger met het genre moeten omspringen. Genoeg traditie om op voor te behouden, toch? En dan hebben we het niet over alleen maar voltooid verleden tijd? Nou, het is nu nog moeilijk, hoor. Maar probeer het. 0800 1121. En wat ga ik eh, draaien? Eens even kijken. Oh ja, nou, dan heb je dan. Eh, Lana Del Rey schijnt een beetje door de mand gevallen te zijn. Vind men, die nieuwe cd, valt tegen. Nou, vind ik jammer. Ik vind toch een paar hele mooie nummers op staan. Ik had er ook wel iets meer van verwacht. Na nou, dat mysterieuze, mysterieuze videogames en blue jeans. Nou ja, ik dacht, uh, nu een speciale uitvoering van uh, Lily, mijn vriendin. Lily die zong het weer eens bij mij thuis. Ik hou daarvan. Hè? Iemand die gewoon een beetje zit te proberen. Het heeft helemaal geen pretenties. Het is gewoon bij mij thuis. En uh, nou, ik zou ook zo willen kunnen zingen. Blue jeans, white shirt. Walked into the room, you know, you made my eyes burn. It was like James Dean, for sure. You're so fresh to death and sick as cancer. Cancer. You were sort of punk rock, but I grew up on hip hop You fit me better than my favorite sweater And I know love is mean and love hurts But I still remember that day we met in December Oh baby, I will love you till the end of time I will wait a million years Promise you'll remember that you're mine baby can you see through the tears i love you more and those pictures before i say you remember say you remember baby i will love you till the end of time it dreams get oh, it dreams get angst. I said you had to leave to start your life over. I was like, no, please. He said, no, I need this Stay here. We don't need no money. We can make it all work, but. He headed out on Sunday, said he'd come on Monday I stayed up waiting, anticipating and pacing But he was chasing paper Caught up in the game, and that's the last I heard But I will love you till the end of time I won't wait a million years I promise you'll remember that you're mine Baby, can you see through the tears? I love you more than those bitches before. Say you remember, say you remember, baby. That's alright. I told you that no matter what you did, I'd be by your side. Cause I'm a ride or die. Whether you fail or fly, well, shit, at least you tried. But when you walked out the door, a piece of me died. I told you I wanted more. That no one had a mind. But one line like before. We were dancing all night. Then they took you away, stole you out of my life. I just need to remember. that I will love you till the end of the time. I'll wait a million years. I promise you'll remember that you. Ah, dit gaat van. Uh, baby, can you see through the tears? I love you more than those bitches before. Say you'll remember. Say you'll remember, oh baby. Till the end of time. Nou, vind je niet prachtig? Nou, mijn Lily. <coughs> maar goed. Sorry, sorry dat hoesten. Aan de telefoon heb ik John Vermeulen. Goedenacht, John. Ja, goeienacht, Adeline. En? Heb je een fijne zondag gehad? Uh, wat zeg je? Heb je een goede zondag gehad? Uh, ik moet hem nog afsluiten. Nou, het is eigenlijk oh. al maandag, hè? <laughs> ja, ik zat lekker te schakelen van mijn computertje. Toen ja, ik kreeg een Dat op zich uh, voor jou. Toen dacht je, ik weet het gewoon, dus ik bel. En wie denk je dan dat het ja. zijn? Nou, voor die traditie gewoon ook haast drinken. En omdat ze nou weer in het nieuws zijn, nu koot en de bie, dacht ik. Ja, je dacht koot en de bie. Dat is helemaal niet zo slecht gedacht. Um, oh, maar, maar ja, wel fout. Nou ja, het is wel fout, want de laatste zin... en dan hebben we het niet alleen over de voltooid verleden tijd... Want dat kan je natuurlijk wel zeggen over hun, hè? Zij zijn voltooid verleden ja, tijd. Ja. Worden nu mooi bedankt met drie documentaires. Ik heb vanavond niet eens meer gekeken. Nou, ik lag in bed. Maar ik vond vorige ja. Ik vond het een beetje saai. Ik denk, ja, dat, dat weet ik niet. Ja, eigenlijk. je, je bent aardig ik trouwens, hè? Wat zeg je? Je bent aardig ik. Ja, je kan het wel horen dus. Oh. Ja. Nou, hé, hey, uh, lieve John. Ik ga jou weer ja. ophangen. En als je het dadelijk ja. wel weet, wel gerust nog een keer. Ja? Ja, herhoudt wetenschap. Dank bureau. je wel. Oké, okay. okay, doei. Doeg. Hier komt het tweede fragment. Typetjes. Nou, we hebben ze in alle soorten en maten. Laten we de holhoofdige alleen maar pruik- en snoorafdeling gewoon overslaan. Dan komen we bij een aantal veel creatievere uitwerkingen in het genre. Dan komen we bij typetjes die niet alleen maar verwijzen naar het origineel... maar die ook wat mee te delen hebben. Die boodschap kan heel simpel zijn... Ik ben een vrouw in permanente crisis bijvoorbeeld. Of ik heb doorgeleerd en kan daardoor over kleine dingen groots denken. We noemen maar wat. Typetjes worden vaak gecreëerd door mensen die zelf liever buiten schot blijven. En slechte typetjes worden gemaakt door spelers... die als ze zichzelf zijn ook al tamelijk luidruchtig door het showbiz bestaan banjeren. Hoe beter het typetje, hoe onzichtbaarder de maker. Nou, 0800 1121 als je denkt te weten. Volgens mij kan je het nu al weten, vind ik zelf. Goed, we gaan het luisteren, eens even kijken. Oh ja, natuurlijk, Cornelis Vreeswijk, het is natuurlijk dit jaar 25 jaar geleden dat hij overleed. Dus toch een beetje een kroonjaar. Al wel ik kroonjaren van overlijden minder leuk vind dan geboortejaren, vind je niet? Nou oké, okay. maar niet uit. Een fles met tijd en dan en dat weet je wel van wie die dat. Het uh, is een vertaling natuurlijk van Jim Crowch. Toe. Maar. Als ik tijd in een fles kon bewaren Wist ik wat ik er later mee deed Dag na dag, rij na rij Tot de eeuwigheid vloog ons voorbij En die was van ons twee Als dagen eens eindeloos waren en als wensen eens waar konden zijn Zou ik dagen vergaren en sparen en sparen En die gaf ik aan jou, liefste mijn En toch komen we steeds tijd te kort om dat te doen wat wij het liefste willen Als ik steeds toch honger heb Dan wil ik die het liefste bij jou stillen En had ik een doos vol met vragen waar ook mijn droom nog in zat. Ik maakte hem open en al wat ik vond was dat jij alle antwoorden had. En toch komen we steeds tijd te kort om dat te doen wat wij het liefste willen. Als ik steeds toch honger heb, dan wil ik die het liefste bij jou stillen. Konelis Vreswijk Har. Hallo Har. Hoi hey, hallo Adem. Hoi. Hoe Met is het? Har. Is die? har. Ja, ik vind ze mooi. Om te... <laughs> Met haar spreken, ja. Hé, hey, haar, hoe is het? Ja, lekker wel op het Ik ben er helemaal opgelucht, want ik heb eigenlijk mijn column afgeschreven vandaag. Ja? Waarover? Over muziek. Ja, en, ja dat is een beetje heel ruim. Dus, eh, uh, Hoe oh, op... ja. <laughs> ik het schrijf niet? Wat zei je? Hoe ik het schrijf niet, nee. Oh, nee, maar over wie of wat gaat het dan? Nou, het gaat over mijn herinnering aan de uh, eerste, eerste popfestival in Nederland. Trouwens, in Tralinkse Bosch in 1970, waar ik bij was, op 17-jarige leeftijd. Ja. En uh, wie ik toen allemaal heb gezien. En, uh, ja, en uh, hoe ik toen helemaal bevangen ben door de muziek van Mango Jerry met In the Summertime. In when the, the summer Time. Is time when the weather is Fine. Met 50.000 bierblikjes the... uh, uh, tegen elkaar horen kletteren. Ja, ja, ja. En zo, en Jefferson Airplay met White Rabbit. Ah, het En uh, Nou ja, en over dingetjes die ik over muziek uh, gewoon, uh, gewoon zo uh, te binnen schieten zo van... Wil je wat horen trouwens, kort? Ja, nou, wat wil je laten horen? Nou, uh, waar woorden tekort schieten is muziek de melodie. En de wereld de tekst. Ja, mooi. Muziek geeft klank aan oorverdovende stilte. Uh, muziek is liefde zoeken naar woorden. Muziek spoelt het stof van het dagelijks leven van de ziel. En nu krijg ik zin om op een geleende gitaar te spelen. En jij? Ja. Zijn... Nou, wat goed. He. Waar, waar, waar wordt die kolom geplaatst, hè? In de, in de Zomaat. Wat is dat? Wat is dat? Dat is de opvolger van de Maatjeskrant. Oh. Ken je die toevallig? De Maatjeskrant. Is dat, uh, uh... Van de vriendendienst. Van de regenbooggroep in Amsterdam. Oh, wat goed. Nou, nou leuk. Nou. Ja. <coughs> Nou, je moet, je moet vooral blijven schrijven. Ik vond het heel mooi, heel poëtisch. En je hebt helemaal gelijk. Goh, ik zou de, de mensen een, een, een, een uh, stuk minder leuk vinden als die geen muziek kon maken. Ik vind het het mooiste excuus van de mens, toch? Muziek, vind je niet? Ja, het is het allermooiste. Jammer dat het dat minder goed kan. En ja. Meer met, met woorden, we of soms. Uh, woorden schiet echt tekort. Maar nou, ik vind muziek het mooiste wat er is. Ja, het is zoals, het nou, zoals die Lily bij mij thuis dan. Hè? Ik kom ze eten en uh, ze is, is gewoon een jonge student. Ze is de dochter van een uh, oude schoolvriend van mij. En dan ja. gaat ze gewoon even lekker zingen. Dat ben ik zo jaloers op. Dan ik, oh, zo. Oh, als je het echt kan. En mijn dochter op de piano en die gitaar. Oh. Oh. Nou goed. Hé, hey, maar we ik waren een spel aan het spelen. Wie denk jij dat het is? Ik uh, dacht uh, Neonletters. Oh, die Dennis van der Ven en Jeroen uh, van Koningsbrugge. Ja, en Dennis van der Ven, ja, precies. Ja. Uh, nee, nee. Ja. Nee, dat is, nee, die doen echt wel heel erg typetjes. Hè? Al wel ja. sommigen ook wel een beetje aan het overleven zijn en vaker terugkomen, daar heb je wel gelijk in. Nee, dat is niet goed. Hey, jammer. Nou. Goed, ik wil Cornelis Vreeswijk hebben. Oh jee, nou dan moet je dus uh, naar het volgende. Er komt straks nog een fragment als de volgende beller het niet heeft. En dan bel je gewoon nog een keer, oké okay, haar? Zal ik doen? Oké, heel erg lief. Dag. Doei, doei. Hoi. En daar hebben we uit Leiden. Zico, wat, wat, wat hoor ik nou? Heb jij je hand gebroken? Ja, dat klopt. Ik stapte op de fiets en gleed meteen onderuit. Wanneer is dat gebeurd? Twee weken terug. Twee weken terug? Ik heb jou vorige week toch aan de lijn gehad? Ja, maar toen had ik het niet door. Ik ben dinsdag de meteen naar de uh, dokter gegaan. Ja. En die zegt, ga maar naar het ziekenhuis meteen. En waar is het? Een middenhandsbeentje of zoiets? Ja, heel goed. Van ja. de ringvinger. Alright. Ik heb de foto thuis liggen. Een hele slechte breuk is het. Oh, Overlangs, en... van boven naar beneden. Oh, Oeh, ik heb dat één keer gehad in mijn grote teen. Dat ik tegen een paaltje aan fietste. Overdwars, gebruik. oh, dat vond ik heel fijn. Dat is in de lengterichting, hè? Ja, in de richting. Jeetje, en wat moet je nou doen? Gewoon? Hij kan zit je... nou in het gips. Twee weken lang. Ik moet volgende week terugkomen. Hé, hey, en jij kan ook uh, dus geen chocolaatjes maken nu? Jawel, over links ga ik aan de weegschaal zitten. Dat kan wel. Oh, je kan aan de weegschaal zitten. Nou, weet je wat ik heb? Ik heb dus mijn hand. Hè? Ik heb dus een hele diepe snee. Moest ook gehecht worden. En weet je wat zo erg is het? Je moet even iets harder tafel. Nou ja, ik zeggen. heb dus mijn vinger. Ja. Mijn vinger. Is, die heb ik gesneden. Een hele diepe snee. Moest gehecht worden. Maar er zijn een heleboel zenuwen door. Dus nu heb ik een dode vinger. En het is mijn rechterwijsvinger. Nou, dat is, echt wat is. een ramp. Stinkend vervelend. Ik zit daar maar te oefenen en te doen. En ik weet niet. Ze zeggen: ja, dat kan, mevrouw. Dat kan wel een jaartje duren. Zo niet langer. Nou, ja, dat kan wel heel lang duren, ja. Dat weet nou. ik uh, uit ervaring van mijn vader. Nou, ik was staatschirurg. Oh, ja, oké. Okay. Nou goed, ik ja, blijf... Ik ja, haalde een in bij een uh, konijn weg. En ja. van een brandneusje. En toen werd het oor wit. Oh. Kan ik dit volgen? Of niet? Nee. Ik ook niet. Ik okay. ben ik niet knap genoeg voor. Nee, oké. Okay. <laughs> laten we maar even teruggaan. Wie denk jij dat het is? Uh, Marianne Luif. onze eigen groentevrouw dus? Ja. Wat grappig dat je dat denkt. Oh, die, dat... Doet, die doet tippetjes. Ja, en dat doet ze heel goed. Waarom? Die, die groentevrouw is Je vergeet dat het Marjan Luif is. Dat is gewoon een dodeman, man. Ja. Nou, dat vind ik heel aardig gevonden. Maar, eh... Ik weet het antwoord al. Het antwoord is nee. nee het antwoord is nee. Ja, ja, ja, ja. Nou goed, dus ik ga het volgende fragment lezen. Blijf luisteren en, en ja. sterkte met je hand. Dank je wel. Dag. Hier komt het laatste fragment. Waarom komt hij niet veel vaker op de tv? Tegenwoordig alleen maar als gast in, in, in typetjes gedaan uiteraard. Hè? Waarom niet meer in een eigen programma? Waarin is een hele typetjes huishouding, hofhouding moet ik zeggen, weer mee uh, kan. Uh... Nemen en uh, ja, heeft hij meer mee te delen dan in een hele alledaagse praatshow vol zogeheten deskundigen? Echt waar? En waarom durft niemand die krankzinnige alledaagsheid van het nieuws niet te analyseren door simpelweg met een vingercamera over de krantenkoppen en foto's te vliegen? Ja, Nederland van Boven was een mooie serie, maar dit was indringender. En duizend keer goedkoper. He, met excuses voor zo'n typische Hollandse koopmansgeest opmerking. Ah, daar had de dominee vast wat van gezegd. <laughs> nou, nu, nou weet iedereen het. Dus snel bellen. 0800-1121. En dan gaan wij draaien. Oh ja, Lily die heeft ook een zus en die heet Charlotte. En die houdt ook van zingen. Zongen die twee bij mij thuis. Nou samen deze klassieker. Heerlijk toch? Ik geloof ze hoor. your mind about love I'll, I'll, I'll, you know I, I, I, I always experience. I'll treat you uh oh, eh? you know I tried <laughs> to treat you right but you stayed out you stayed out and lied. Oh won't you bring it to me Bring your sweet loving bring it on home To me, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. yeah. <laughs> <Ja>. <laughs> Nou, die wijven kunnen toch zingen, Char en Lil. Goed, um, aan de telefoon, Gees uit Groningen, helemaal. Ja, spreek u mee. Hé, hey, hoe is het? Nou, vroeg. <laughs> vroeg of heel laat, net wat je wil. Ja. ja, nou, ik ging een beetje laat naar bed. Oh. Maar uh, dat hinderde niet. Nee. Ik dacht het te weten. Nou, kom maar op. Uh, Jiskevet. Waarom denk je Jiskevet? Nou, die steek je overal op de draak mee. Dat is programma waar ik graag naar kijk. Ja, ja. Maar ja, het bestaat niet meer, hè? Het is, ze ze zitten alleen maar te teren op oude roem. Die jongens zijn uit elkaar... En we hebben het niet nou, over de oh, nee, Ik heb ze nog wel gezien, ik lach maar daar een kriek opmerkelijk. Ja, ja, maar het wordt, het wordt uit een treuren herhaald, dat volgens ja, mij. Ja, maar ja, het zijn wel typetjes. Het zijn absoluut typetjes. Maar eh, Gees, I'm so sorry, het is totaal fout. Oh, nou, jammer ja. ja <laughs> zeker. Dat zeg ik op zijn Groningen. Ja, wat jammer ja, no, dat is ook zo. Ja, wat jammer ja. Ja, dat is jammer ja, no, ik speel me vreselijk. Dat ik dat ja, niet... Ja, I speak you donders, zeggen we dan. Oh, I speak, speak me donders, yeah. ja. <laughs> me heel, ik vind het vreselijk voor je. Ik vind het echt vreselijk. Oh, wat je naart. Yeah. Ja, nou. Maar ik ga je toch maar weer ophangen, Gees Ja, nou, ik luister wel verder. Oké, okay. luister maar. Ja, steeds een beetje programma. Ja. Doeg. Dag. Aan de telefoon Dolf uit Wassenaar. hey Adelien Hoe is het? Ja, lekker. Goed. Heb je nou een beetje ik... op de schaats gestaan, of uh, ben je geen schaatser? Nee. Nee, helemaal niet. Maar, nee? Nee, geef mij de zomer maar, hoor. Oh ja. Ja, <laughs> ja, ik, vind, ja ik vind het wel mooi buiten en zo, maar, uh... Het is uh, dik genoeg eigenlijk voor mij. <laughs> ja. ik, ik hoor je heel slecht, mij. Oh, ik zit heel de, erg... Uh, uh, ook toen je met de voorgespreker bezig was, ik kon het haast niet verstaan. Wat is dat toch, Jimmy? Dat klagen al die luisteraars over. Jimmy ah, weet het okay. niet. Jimmy is de technicus, die doet zijn best. Maar, uh, nou goed, ik, ik praat heel erg in de microfoon. Uh, ja, ik hoor, je, ik hoor je, ik versta je wel. Oké, okay. dus, uh, goed. Okay. Dolf, wie denk je dat het is? Paul Hanen. En waarom denk je Paul Hanen? Eh, uh, domineer, gemdaad. Yeah. Ja. Ja, ja. Hij is goed, hè? Toch? Vingercamera, Ai, ik vind hem hartstikke goed. Ja, en de vingercamera natuurlijk. Precies. En het is ja. iemand die... Uh, he, ik ben een vrouw met permanente uh, midlife crisis Dat is natuurlijk uh, Margreet Dolman. Ja. He, of, uh, ik heb doorgeleerd, ik kan uh, daardoor uh, over veel kleine dingen groots denken. Dat is geen volgens mij. Dus ja. je hebt het helemaal goed. Uh, ja, lekker, een knijpkat. Ja, een knijpkat en een boekje uh, van ja. Charles van der Broek over uh, Cornelis Vreeswijk. Nou, ja, leuk. Ja. nou, blijf aan de... Lijn, dan uh, noteert uh, Vincent of ik weet niet wie of, of Francis je gegevens en dan stuur we het op. Ja? Hartstikke fijn, dankjewel. Okay, Oké, doeg! Doei, doei! Hey, binnenkort in Nederland is komen uit Canada: Twilight Hotel. En dat was een tip van Thomas van Vliet, onze vorige regisseur, die is net terug uit Nieuw-Zeeland. Leef het viniel! 7816. It's alright. It's okay. Predict that sound, but never give it away. We got all night. You best stay. Our people let the record play. It's coming round, so you better get used to it if you wound tight. Lose loose it, Throw it on the table Practice your favorite moves too A three 3, five 5, eight Alright, it's okay If you take that sound And never give it away We got all night Your best day Viva La Let the record play Het right. okay. Twilight Hotel. Het poëtische muzikale trio dichters uh, Ellen Dekwitsch en Ingmar Heidsen... en multimuzikant Koor van Inge. Ik beken al. Het gedoe met houtjes en touwtjes wil maar geen gewoonte worden. Mijn tandvlees bloedt alleen onder jouw stalen haakjes. Thuis heb ik de neiging niet mijn mond met haken te bewerken. Ik geef je graag gelijk, maar zie je, ik vertrouw je motieven niet... Zoals een hond zich ook geen plastic kraag wil laten aanmeten door de dierenarts. Zo'n ondankbare hond ben ik. Dat ik niet wil weten wat goed voor me is. En jij, slagvaste hockeymeid... maar redderen met spiegeltjes en kleurstof die mijn poetsgedrag verraadt. Hoe lelijk mijn mond vol slijm is van dichtbij. En jij, aan de goede kant van de leuning, aan de goede kant van de tijd... Als je mijn mond niet steeds maar vulde met tampons en instrumenten... zou ik wel eens willen vragen waarom ik nou nooit een mondhygiëniste van 60 tegenkom. Sterven jullie jong door fluor, zware metalen, rundgestraling... kanonnenvlees van de orthodontie... of slaan jullie allemaal een tandarts of kaakschirurg aan jullie haak... om 20 jaar met prachtige tanden te verwelken op de heuvelrug... waarna volgt... Het vreemdgaan met jongere multi Alimentatie? Hoe voelt dat? Seks in zo'n stoel. Ik vul maar wat in. Ik heb de puzzel boven mijn hoofd al drie keer opgelost. Ik probeer gewoon een beeld te krijgen. Je krapt in mijn gedachten, zie je. Dan komt er nu eenmaal veel tandsteen mee.